Het is nieuws van 9 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Ouderen die veel medicijnen gebruiken weten vaak niet waarom ze die pillen slikken. Dat leidt ertoe dat ze de geneesmiddelen soms niet meer gebruiken, blijkt uit onderzoek van de Maastricht University onder ouderen in Zuid-Limburg. Vooral 80-plussers en ouderen die in een verzorgings- of verpleeghuis wonen zijn slecht geïnformeerd. Volgens de onderzoekers is het de taak van artsen, verpleegkundigen en apothekers om goed aan de patiënt uit te leggen waarom ze de medicijnen krijgen. Artsen zonder grenzen overweegt om zich terug te trekken uit het noorden van Jemen. Aanleiding is de luchtaanval op een kliniek van de hulporganisatie... waar zeker 11 doden vielen. 19 mensen raakten gewond. De coalitie onder leiding van Saudi-Arabië... zou verantwoordelijk zijn voor de luchtaanval. Volgens Artsen zonder grenzen zijn klinieken in Jemen... steeds vaker bewust doelwit van luchtaanvallen. In Groningen zijn twee mensen gewond geraakt... door een val van een balkon op de tweede verdieping. Eén van hen is ernstig gewond. Volgens RTV Noord gaat het om twee jongeren... Het is nog onduidelijk waardoor ze van het balkon in Groningen vielen. De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump... wil dat als hij gekozen wordt er nieuwe bondgenoten worden gezocht... in de strijd tegen de radicale islam. In Ohio zegt Trump dat de VS onder zijn leiding... islamitische staten en het moslimterrorisme zal uitroeien. Hij wil migranten beter screenen en terroristen uitsluiten van internet. Voor gevaarlijke landen komt onder zijn bewind een tijdelijke immigratiestop, zegt Trump. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben in Rio de Janeiro de halve finales bereikt. Tegen Argentinië werden 3-2. Oranje kwam via Welten, Leurink en Jonker op 3-0. Argentinië kwam de twee minuten strafcorners terug in de wedstrijd... maar kreeg daarna geen grote kansen meer. In de halve finale spelen de hockeyvrouwen tegen Duitsland. Het weer in het noorden wat wolkenvelden. In het zuiden gaat het in de ochtend de zon afscheiden. En dan in de loop van de dag lossen de wolken op. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Daar staat tussen Voorthuizen en Knopend Hoevelaken drie kilometer door een ongeluk. En daardoor is bij Knopend Hoevelaken één rijstok dicht. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Zoetwoud, Rijndijk en Knopend Burgerveen vijf kilometer. Verderop staat drie kilometer bij Hoofddorp door een kapotte vrachtwagen. Daar zijn twee rijstokken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Gun je radio ook een klein beetje plezier. Neem hem mee naar het strand, bijvoorbeeld. Zet hem vast. Oh, op op CFM vanuit Zandvoort. En dat doe je op 106.9 FM. Is hier Jubyport uh, hier gauw houden? Samen met Chris Jijnd en Afka You, Baby. They say we're young and we don't know. Zondagmiddag bij C.F. Sansfoort. Joh, de IFK, Joep, Ja, dan gaan we nu beachvolleyballen. Ja, toch een uh, opmerkelijk bericht van de heren uh, beachvolleyball. Want uh, gisteren uh, gingen Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen. Uh, zij hebben op overtuigende wijze de kwartfinales... van het Olympische beachvolleybal binnengestapt. De Nederlanders lieten geen Spaan heel van het Canadese duo Ben Sexton en Chaim Ch Schalk.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 40 beste hits uit Europa bij CFV Luister dan elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5 naar de Euro Breakdown. Gepresenteerd door collega Marius Melder.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 Van Zandvoort staat tijdens deze jaarmarkt weer volop met kraampjes in Zandvoortse kleuren blauw en geel. 21 augustus vanaf 10 uur s morgens tot 6 uur s avonds de traditionele zomermarkt in Zandvoort. En tijdens die zomermarkt is er ook tijd voor muziek en wel voor het optreden van de Rutland-concertband. Op 21 augustus tijdens die zomermarkt treedt om 2 uur op het, de Rutland-concertband op op het Badhuisplein. Ze spelen een gevarieerd programma van klassieke en hedendaagse muziek. Dat allemaal tussen 2 en 3 op deze zomermarktdag op 21 augustus. Tot zover. Dankjewel albert de evenementen voor de komende dagen, je ze, zojuist. En ook die zijn terug te vinden op de CFM app die je nu gratis kan downloaden in de diverse stores. Zoek gewoon even onder CFM Soundboard en download onze app nu, hier is de jam.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 Vars van betutteling, een uniform is heilig. Een zoon die in onze vader piet, een fiets staat negens veilig. 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde, die Schrijf je niet de wetten voor, je laat je in een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 Nancy ballen in de muur en niemand...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 Sinofascia en Chip Rills. Ja, we kunnen melden dat Koet uh, Eagles inmiddels weer gescoord heeft. Tegen NEC, daar staat het 2 tegen 1. <moguute> Mino por la capa, me siento enamorato, me siento enamorado, me siento enamorato, me siento enamorado, me Gaan we een straat Enamorado o se siente enamorado.